De morgen? Ja mevrouw Flaskol? Een klacht over uw huisje, ja. Hebben wij dat voor u gebouwd mevrouw Flaskol? Ja, zegt u het maar even, dan noteer ik het meteen. Vanmorgen zag u in de tuin opeens de schoorsteen liggen. Oh ja, wat gek zeg. Even voor alle zekerheid mevrouw Flaskol, u weet zeker dat u daar niet hoort. Ik bedoel, het stond zo niet op de tekening. Nee, nee, nee, ik vraag het maar even. Want met die progressieve bungalow-bouw van tegenwoordig wil je daar nog wel eens even overheen kijken, hè? Ach, het huisje staat toch al drie maanden. Nou ja, dan zal het wel weer materiaalmoeheid zijn. Oh ja, vanmorgen sprong er met een grote knal een barst in de zijmuur. Oh zeg, vindt u dat nou zo erg? Ja, nou ja, ik bedoel, het heeft toch ook iets decoratiefs, hè, vind ik. Ja, zo'n grillige lijn, dat heeft iets mysterieus, iets antieks. Oh, mevrouw Flasko, ik hoorde u iets zeggen. Ja, er was even wat lawaai op de lijn, hè. Wilt u het nog even herhalen? Oh, dat was bij u, die herrie. Nou is de hele zijmuur ingestort zelfs. Hebba, <lacht> wat? Ja, ik zal echt proberen vandaag of morgen even iemand bij je langs te sturen, hoor. Dat er even iemand komt kijken of er misschien iets aan gedaan moet worden of zo, hè. Ja, maar het is wel verschrikkelijk druk hier, hoor, mevrouw Vlaskool. Ja, ja, inderdaad, mevrouw Vlaskool. Wij bouwen maar en bouwen, maar en bouwen, maar. Begrijpt u wel? Die woningnood, dat is een eindeloos gevecht, hoor. En het schiet maar niet op, hè. Daar worden we hier wel eens moedeloos van. Weet u, er zijn nog zo verschrikkelijk veel mensen die nog geen dak boven het hoofd hebben. U moet maar denken, wat dat betreft, boft u nog? Oh. En als u nou vast even met de stofzuiger in de weer. dan probeer ik hier even een van de oplichters los te weken. Zij, ik oplichters? wat mal zeg. Nou ja, ik bedoel natuurlijk opzichters. Hè? vanzelf natuurlijk, juist. Maar het kan een paar dagjes duren hoor, mevrouw Vlasco. Ja, dag. Sir Zo, dan raak ik gewoon van over mijn toeren, weet je dat? Goedemorgen. Morgen, meneer Wiel. Morgen. Dat zijn namelijk geen mensen, weet je? Mensen als jij en ik, normale personen. Nee, dat zijn het niet. Het zijn, hoe zal ik het zeggen? Het zijn roeters. Begrijp je wat ik bedoel? Nee. Nee, vroeters, zoekers, ja, beter misschien, zoekers, zoeken overal iets achter, hè? Neem je niet zoals je bent. En dat is verdraaid irritant, weet je dat? Nee. Hey, voorbeeld, een voorbeeld. Ik kom hier binnen en jij zegt, oh, goedemorgen, meneer Beels, of hoe je dat dan ook zegt. Ja. Precies. En dan verwacht jij dat ik terugroep. Ja. Jawel, menselijk. <laughs> maar dat doe ik niet. Nee. Nee. Ik ga namelijk zoeken, ik ga zeggen: Weet jij eigenlijk wel waarom je dat zegt? Wat? Dat, dat, dat, goedemorgen meneer Wiels. Geen idee. Omdat jij als kind op je vader trok. Ja, dat is waar. He, maar jouw broertje was pa's lievelingetje. Ik ga wou erover om te zeggen: ratjochie. Ja, dus jij voelt je achteruitgesteld, jij trekt op je vader en jij krijgt niks terug. Dus jij ontwikkelt een knaap van een frustratie in je kinderziel en jij zoekt het elders bij andere mannen. Hè? Jij groeit wel op, maar dat blijft zo. Jij kan geen man tegenkomen of je ziet er een vader in. Jij zoekt compensatie. Jij kan geen man zien of je zegt een goede morgen tegen. Ja. Ja, ja, ja, waarachter zegt. Dat zou best eens kunnen. Wat? Ah, ben allemaal, nou al, zegt de helle, dat is complete waanzin. Ik doe maar wat, ik zeg maar wat. Ja, nee, nee, maar het klopt helemaal. Zeg. Ja, zie, zie je nou wel, zie Het is besmettelijk, die kolder, hè. Kan je zien hoe gemakkelijk de mensen erin trappen, hè, in die prietpraat van die zenuwleiers? Ja! Over wie heb je het eigenlijk? Ja, nou, dan moet je je fijne verloofde eens vragen. Meneer Rinderman, mijn grote compagnon, die heeft me er even lekker in geluisterd. Wat zal die gelachen hebben? Dat was mijn test. Oh, moet je nou aspirintje? Waarvoor? <lacht> nou, ik dacht dat je over je hoofd klaagde. Nee, test. Betest! test. <lacht> ik werk de test. Of een zirotechnisch, weet ik veel. Ach, oh, het enige, zeg. Waarvoor? Waarvoor, ja, voor de mop, zeg maar. <laughs> voor het tomeloos plezier van mijn compagnon, die me er even zachtjes inluist met zijn uitgestreken smoeltje. Hij zegt, zou het geen zin hebben, dus ons kader te laten testen? Ik zeg, is dat nodig? Zegt hij, ha, ha, ha, ha. Omdat je zelf niet durft, zeker. Kijk, dat is laf, hè. ...om dat tegen een Biels te zeggen. Dat is laf. Want daar trapt een Biels altijd in. Natuurlijk, hè. Een Biels zal niet waarmaken dat hij alles durft, ja, hoor. En dan gingen we weer. Telefoon gepakt, waar hij bij zat, een afspraak gemaakt... ...voor het kind, Paul en mezelf dan. Beschamend, hoor. Nou, maar dat is toch verschrikkelijk interessant? Ja, zeker. Als je een bezoek aan het doolhuis interessant wenst te noemen, ja, zeker. Ik zal je vertellen. Ja, morgen, chef. En, uh, hier. Morgen je vertellen. Hier, hier, hier, mijn medeslachtoffer. Morgen, Paul. Heb jij nog een oog dicht gedaan van uh, Jawel, chef. Ik heb uitstekend geslapen. Dank u wel. Ah, dat vind ik knap, hoor. Ik kan het niet. Als ik zo'n hele dag in de hel heb zitten kijken... en die mensen hun ellende... dan kan ik dat niet, hoor. Dan ga je het weer gewoelen met dit postuur. Je begrijpt. Wat, uh, wat heeft u gisteren dan gezien, chef? Hetzelfde uh, wat jij gezien hebt, neem ik aan. Oh, die test. Ja, ja, dat was razend interessant, vond je ja, niet, Chep? Ja. De feilloze manier waarop die mensen je binnenste buiten keren. Knap hoor, maar je wordt er inderdaad wel doodmoe van hè. Aan ja. het eind voel je je helemaal leeg. Ja. Had u dat ook niet, dat u zich aan het eind helemaal leeg voelde, Chep? Nee, nee hoor, nee hoor, nee, nee, dat zouden ze wel willen, die geestenjagers. dan zijn ze natuurlijk op uit hè, om je op je knieën te krijgen in de stemming van ik ben niks en zij alles. De oude medicijnmannentechniek. mannen techniek Nou, ik weet niet, chef, maar ik vind het toch wel een verdraaid knappe techniek, hoor, lui. Alleen al die gesprekstechnieken. Ja, ja, ja, ja zeg. Dat vond ik wel, ja. Werd jij daar ook zo wee van, pol? Van dat verkooppraatje? Ik denk, eh, jij zal eens een huis moeten verkopen aan een vent die, die wil, hè. Dan zit jij mooi binnen het kwartier met je psychologische monsterkoffertje op de stoep uit te huilen, broer. Want toevallig is de vak, pol. En dat leer je in de praktijk en niet uit een boekie. <laughs> en op de universiteit daar leren ze... Dan leren ze nog geen drop verkopen als je het mij vraagt. Nou, maar ik, ik, ik vrees dat u dat toch niet allemaal begrepen hebt, hoor, chef. Oh, nee? Heus, nee? nee. heus dat deze knapen weten wat ze doen, ja, ja, dat is ja. uitgewerkt ja. tot de met, hoor. Ieder ja. zinnetje heeft zijn bedoeling. Ja, ja, ja. En elke reactie jouw erzijd, die wordt opgetekend ja. en die gaat ja, ja. Door, de, door de fijne zeef, hoor, chef. Ja, de fijne zeef, ja. Keuken bij de vries praat. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee chef. Dat zult u eens zien als u straks het eindrapport onder uw neus krijgt. Ja. Dan heeft u daar zwart op wit uw hele imposante karakter ter voeten uit. Ja, ter voeten uit, ja. Voetleeskundige. Tenenkijkerij op hoog niveau. Ik had je wijze gedachten. Ja, maar, chef... Hoi! Hoi! Nee, nee. <lacht> hè. Alweer een overlevende van het geestenslagveld. Hoe is het jouw bekommer, kind? Uh, die malle pesterij. Nou, zeg maar pesterij. Ja, ja, ja, ja. Goed, goed, goed. Ze pesten mij, hoor je dat? Oh, hoor je oh, dat? Ver, Pesterij is dat een Biels, hè? Uh, dus die hadden het wel even door, hè, Paul? Met je fijne zeef. Pesterij kostelijk. Ze moesten het dus horen, de dames en heren, hersenvilders. Eén grote giller, de er één naar mijn. Hoe zou je het karakter van je chef beschrijven? Oh ja? ja. Mijn karakter? Vroegen ze dat nou? Ja. Goeie vraag, ja. Ik wou dat ze het meegesteld hadden. Wat heb je gezegd? Nou ja, het gewone verhaal, niet. Ja, ja, ja, ja, hij is toch impulsief. Tegen het geniale aan. die indruk schijn ik wel eens te maken, namelijk op mensen. Ik geef het voor wat het waard is. Het zit hier aan meer. Tadaa! <laughs> Wat zei hij toen? Nou, hij zegt, uh, ja, dat lijkt me wel te kloppen, ja. O oh ja? Ja. O oh ja, valt mee van het onbenoemde. Ja, hij zegt, ik heb die man net hier gehad, en zo, is dat wel zo ongeveer als jij dat schetst? Ah, dan? helemaal blind zijn ze dus nog niet, valt mee. Hij zegt maar, uh, zolang het niet tot gerechterlijke vervolging komt, staan wij machteloos. Voilà, zeg maar, wat? Zeg, ben je wijs, zeg. Wat heb je dan gezegd? Zie je wel, Pol, zie je wel. Dat er één grote waanzin is, dat was zeker die kleine witte, hè? Die bleke bed met zijn brilletje. Ja, ja, dat ken wel. Jaap, dacht ik. Ja, dat was Jaap. Jaap. Het <laughs> was Jaap! Hier! Het kind zet er een Jaap tegen. En geen wonder, als het drie jaar scheelt, is het veel. <laughs> die kleine knutselaar. Ah, dat is een goede vondst. Dat is een goede vondst, hè? <laughs> die kleine knutselaar te Hoe vind je hem? Voor Jaap, kleine knutselaar. Ik weet niet, ik ben er niet bij geweest. weet nou, ik wel, zeg. In testkamertje zoveel, bij bleke Jaapie aan de tafel. En ik kan dat soort toch al niet zetten, dat weeën -je typen. Je kent het, Paul, Paul, met die kloeke glimlach, in elke, in elke fluit En de kampvuurblik in dogen. En dan met van die grote, blote volksdansknieën, pol. Je kent de kwezels. Jij hebt ermee te maken. Inderdaad, chef. <laughs> dat zou ik wel drinken. ja. Je, je bent er dus wel zelf in. <lacht> Zo. <laughs> ja, je bent er zelf in. Ik hoop niet dat ik iets miszegd heb, Paul. Uh, nee, nee, nee, chef. Nee, Positieve kritiek wordt in onze kringen altijd juist deksels gewaardeerd, hoor. En een zekere milieumimikrie. Yes, ja, <laughs> daar kom je natuurlijk niet onderuit, hè. <laughs> milieu ja. Gooi het maar in mijn pet. <lacht> ja. Twee druppels water, het rond van Jaapie, de kleine knutselaar. Waar was ik? Bij Jaapie, dacht ik. Juist, ja, ja, ja, bij Jaapie, ja. Jullie zullen het samen wel goed kunnen vinden, hè, Jaapie en jij. Een bijzonder intelligente kraapje. Ter helle, zie je het gebeuren. <lacht> dat dekt elkaar nog altijd. Ja, dat geeft in die kringen nog eens te spelen, ja. <lacht> ja, nou, dat begrijp ik nou weer niet, hè. Maar goed, bij Jaapie dus. <lacht> Om even een voorbeeld te schetsen, hè. Hij zegt... De Hij zegt, gaat u zitten. <laughs> ja, <laughs> ik, ik ga zitten. Begrijpt u? dan krijg ik, ik, ik. ik me niet <laughs> om. Ik denk, uh, het zal mij benieuwen. Me Wat voor waanzin we nou weer krijgen. Je zal het niet geloven. Hè? Hij gaat me eerst in alle gemoeden gewoon een tijdje aan zitten kijken. Oh. En met die warme kamvuurogen. ogen. op oh. of wat, dat ik denk... Nou begint er waarachtig de as te ruiken, hè. Ah, zegt hij opeens, zegt hij ineens, zegt hij... Uh, vindt u dat niet raar? Ik zeg, wat? Hij zegt, dat ik u zomaar aan zit te kijken. Ik zeg, moet ik dat raar vinden? Hij zegt, nou... Heb u niet het gevoel dat ik u een beetje hiermee van de kook breng? <lacht> nou, nou moet je goed luisteren. Dokter Anders, ik, ik ben vijftig, nou net vijftig ben ik, hè. Ik heb twee oorlogen meegemaakt, mijn deel daarin gehad in het verzet. Ja, dat zegt mijn vader ook altijd, ja. Voila, broer Piet. Onverdachte broer. Ja, nee, dat jij dat zegt, zegt hij. Maar het was eigenlijk meer de zwarte handel, zegt hij. Een aardrijksplaatst. Werd... Maar goed, ik zeg dus tegen Bleekje ja, zeg ik, ik heb twee oorlogen meegemaakt, ik ben vijftig. Ik ben in mijn carrière als aannemer twee keer van drie bouwstijgen geslagen. Eén keer met de kop voor, recht op de hersens en één keer rap op een volle hier. Ja, ja, dat noemde hij ook nog even toen wij het over jou hadden. Oh ja, wat zei hij dan? Hij zegt, in zekere zin zijn het nog lichte symptomen. Dikke schedel waarschijnlijk. Ja, de kip, ja de kip, ja hè. Ik zeg, daarnaast heb ik twee maal mijn wagen totaal losgereden... ...en ondertussen heb ik een kleine zaak opgebouwd tot een miljoenenbedrijf. Vandaar misschien, dokter Anders, dat ik er niet van de kook van raak... ...als er een kind naar me zit te kijken. En wat zei hij? Ah, wat moest die knikken? Blokje op het kampvuur gooien, want er was mooi naar heen. Dat verzeker ik je. En wijs gaan zitten schrijven, hè. Ook wat. Ik zeg, hé, uh, hey, zeg, zeg ik tegen hem... Dat moet je vanavond nog maar eens overlezen, jongeman. Wie weet peur je er meer levenswijsheid uit... ...dan uit je universitaire spookenjachtvergunning. En kon je toegaan? Ben je mal, ben je mal. Die hebben een huid, hoor. Die, die voelen niks. Die missen ieder contact met de maatschappij. Neem dat van mij aan. Wat doet meneer? Je ja, houdt het niet voor mogelijk, zeg. Hij legt zijn pennetje neer. Hij kijkt me weer aan... En hij vist uit zijn goedkope confectiekleding een knoop. <lacht> Jasknoop. Zo'n knoop. Overigens. Zo'n knoop. Een normale knoop. Echt dat je zegt, nou, knoop. Dat kan ja, lekker. Ja. En wat doet hij? Hij legt die knoop voor meneer. Zo, hier, hier Niet waar? Hij pakt zijn pennetje weer op. Of er geen knoop ligt. Hij pakt zijn pennetje weer op, klaar om te schrijven. Hij kijkt me weer aan en hij zegt: Doe er maar wat mee, Nou, <lacht> Ja, ik ben zo. Al zat ik in zijn bek, te dan Ik snap <lacht> ik zeg. Ik zeg: doe er maar eens wat mee, bedoelde u? Met die knoop. Ja, ja die, die, die proef heeft hij met mij ook gedaan. Oh ja, pop, oh ja. En ja, wat heb jij er toen mee gedaan? <lacht> nou, ik, ik, ik heb hem opgenomen, chef. En toen heb ik het vlak van de tafel genomen en ja. ik heb hem hier neergelegd. Nee, en daar ook niet. En, en, en waarachtig, daar ben ik zeker een minuut of tien op het laatst helemaal bezeten mee bezig geweest. En verdraaid zegt, opeens, ik heb hem, die plek. Ik zeg, dat is hem, daar moet hij liggen. Ik kan dat niet zeggen waarom, maar daar moet hij liggen volgens mij. En wat zei die wel? Uh, uh, hij wel? Hij zegt, nou dat is toch verdraaid interessant zeg dat jij daar meteen zo'n simpele knoop gaat toepassen in de vlakverwerking van zo'n tafel. En dat jij daar dan meteen een, een ruimtelijk probleem in ziet en dat op zal lossen ook. Hij zei, Jokkoen, als jij al geen architect was, dan zou ik moeten worden. Gek Dat schijnt je tweede natuur te worden. Maar dan heeft hij dan ook heel uitgebreid zitten noteren hoor. <laughs> ja, <laughs> wat knap hè? En uh... Wat hebt u ermee gedaan, chef, met die knoop? Nou, uh, bij mij had meneer ook heel wat te schrijven, hoor, Pol. Dat verzeker ik je. Ik heb het hem trouwens gedicteerd, hè. Ja. Nog voor ik het gedaan had. Ik zeg, schrijf maar op. Hij vreet hem op. Hij zegt, wat zegt u? Ik zeg, ik spreek toch in Chinees? Ik zeg, hij vreet hem op. Hij zegt, dat geloof ik niet. Ik zeg, nou, hap, slik weg. <hijen> nou zeg, toen had je maar even moeten zitten kijken zegt. Mijn knoop, Die mijn vreemd mijn knoop. Op. Ik zeg nou, hij zegt meneer, dat is mijn knoop. Dat is mijn gereedschap. Mijn psychotechnische knoop. Hij zegt, waarom eet u die op? Voel je te helpen. Voe je hem. Waarom eet u die op? Ik zeg, dat zou jij moeten weten. <hijen> is het niet waar dan? <hijen> Dat moet hij toch weten, hè? Daar heeft hij toch voor gestudeerd, hè? Maar we waren er nog niet, zeg. We waren er nog niet. Ik zeg, maar nou is iets heel raars, hè? Ja, iets heel raars. Nou denk jij, die vent heeft mijn knoop doorgeslikt niet. Hij zegt, ja. Ik zeg, nee. Ik zeg, want nou wordt het nog veel gekker. Als jij nou op je slappe handjes daar tegen de muur gaat staan, namelijk, dan rolt diezelfde knoop uit jouw eigen linkeroor begonnen je door te krijgen. Ze. Hij zegt, oh, oh, goochelen. Ik zeg, hè, hè. En waarachter, zeg. Toen werd hij dan nog sportief op zijn oude dag, op zijn handjes en hup tegen de muur. Minuut of drie. En toen zegt hij, er valt niet veel. Ik zeg, nee, kijk nou even, zeg. Dan is de truc mislukt. Jongen, jonge, jonge, wat stond hij toen vreemd om zijn handen te kijken, <lacht> En hij zegt, waarom doet u dat nou allemaal? Ik zeg weer, dat zou jij moeten weten, man. En misschien doe ik het wel om mijn eigen wijze snotneus erop te wijzen... dat je geen volwassen fan met een knoop moet laten spelen, hè. Dat geeft geen pas. En als je hem erg mist, dan kom je hem maar thuis zoeken, Zo. Ja, ja. Wat heb jij met je knoop gedaan, Eef? Ik, hè? Ja, vertel ja. eens, vertel eens. Wat, wat ja. heb jij er voor een? Hij kwam naar mij. Ja, ik, ik kreeg zo'n uh, zo blikken die je van zijn blazer geplukt had, kennelijk. He, he, ja. He. ja, maar wat deed je ermee? Nou, ik ben er even mee onder de, onder de tafel gaan zitten. Oh. Onder de tafel, joh? Ja, ja, dan heb ik hem even in het uh, vlammetje van mijn aansteker ja. gehouden, zo, hè. Ja. En toen zeg ik, moet jij eens kijken wat ik ermee gedaan heb. Nou, toen kon je wel even lachen, hoor. Gloeiende knoop, pol Met je malle vlakverdeling. Gloeiende knoop, zeg. De dokter Anders krijgt een gloeiende knoop in zijn geleerde handjes. Hoe vind je hem, zeg? Is dat een wiel, Ja, nou, ik vind het geen stijl, Nou, die man zegt toch zeker zelf... Ja, precies. Nou, dan heb je het mooi met z'n linker moeten opschrijven, hoor. Ja. Kostelijk, ja, kostelijk. De bieltjes zijn weer even bezig geweest, hoor. Ja, je vraagt je af wie er nou eigenlijk getest is. Precies, precies. Precies ja. te helpen. Verbeter de wereld en begin bij je eigen groeiende knoop. Want jij het even heeft, trouwens. Trouwens, het, euh, met de juffrouw Housheuvel. hè, Bol? Hoe vond jij nou juffrouw gausheuvel? Hé, hey, was er nog een juffrouw bij je daar Ja, ook? ja. -kim. Nou, dat vond ik anders een bijzonder bij je tante, chef. Oh ja, Pol? Ja, is u dat niet opgevallen, chef? Jazeker. Daar heb ik een bijzonder diep gesprek mee gehad met die meid. Oh, ja. Dat was echt even van alle intellectuele hands aan dek, hoor. Zeer bij je tante. Ja, mogelijk, mogelijk, mogelijk, ja, ja, ja, ja maar ja, dat, ja. Dat, dat hebt u toch ook wel geconstateerd, chef? Nee, Pol, nee. Wat gek, zeg. Ja, dat zal wel aan mij liggen. Maar als ik een gesprek kom met een dermate fraaie meid, Pol, dat ik dan niet in de eerste plaats ga zitten, net op de geestelijke bagage. Maar wel op de rest, ja. En die loger niet om, Pol, met je diepe gesprek. Nou, het zal wel van mij een dik wezen hoor. Maar ik doe het er nog voor. Iemand van over de 50 moet je rekenen. Geen gek teken lijkt me. Nou, maar de, de, de manier waarop die vrouw de situatiebeleving met je behandelde. <laughs> en doorsprak, chef. Vaarbelachtig. Situatiebeleving, ja. Dure woorden, geen gebrek. Maar als je zegt de ongegeneerde nieuwsgierigheid van een brutale mooie meid. Dan zeg je hetzelfde hoor. Want oh, dat had ik gauw door hoor. Dat had ik gauw door. Ik denk, uh, die probeert een beetje onder de dekwanden van de opleiding... een man met ervaring uit te horen. <lacht> ja. ja, maar zo'n dametje weet anders meer dan u en ik samen, chef. Over één recht, twee afrecht, ja. ja. Maar voor de rest hebben ze in hun onschuld een jaar of vijfde professor... door zijn moeilijke jaren heen zitten helpen. En hup, <lacht> laat ze maar ons op de maatschappij met hun puberproblemen. En dan moet je mij gaan testen, zeg. Die moeten mij testen. Die kennen nooit de benen van bullen genees. In welk opzicht? Het eerste, de beste onderwerp. Laat ze in de onschuld een paar papiertjes zien. Ze zegt: Kijkt u dan maar eens naar en vertelt u mij dan eens wat u erin ziet. Ik kijk het. Wat denk je? Geen idee. Ja, maar toen was u aan het Roor-Schachten-chef. Aan het wat? aan het roorschachten, chef. Bekende test. Nou, dat betwijfel ik, hoor. Het roorschachten. <lacht> en als het zo was, dan wist ik het zelf niet. Weet je wat waren? Gewoon invlekken. in vlekken. Ik kijk, hè. Ik zeg, eh... Nou, dat zijn gewoon invlekken, zeg ik, hè. <lacht> dat was er waarschijnlijk door niet eens opgevallen. <lacht> maar ja... Ze wil de nederlaag niet erkennen natuurlijk, dus ze zegt, ja, maar wat ziet u erin, in die inkvlekken dus? Dus ik zeg, nou, daar ben ik misschien een heel raar diep in, en niet helemaal normaal in, maar in inktvlekken, daar zit wel een inkvlekken in, hè? Nou, toen lezen we maar weg. De stakker. Ja, de stakker, ja, ja, ja, dat dacht ik ook, ja. Ik denk, ik denk waarom moet je nou tegen zo'n mooie meid zo hard wezen, hè? Je kan de tijd op een prettiger wijze doden. Ik heb het nog niet gedacht of ze prikt me een gemeen vingertje in mijn maag en ze zegt meteen reageren. Het eerste de beste antwoord geven dat u te binnen schiet. Seksualiteit. Ik zeg peer. En ze zegt van waar peer. Ik zeg van waar seksualiteit. Ze zegt nou, vindt u dat geen normaal onderwerp? Ik zeg je zeker wel. Maar wat is het abnormale van een peer vandaag de dag? Opschrijven maar weer. Gek, gek, gek, maar dat heeft ze mij niet gevraagd. Allicht niet, daar ben je nog te jong voor. Maar goed, ze zwitst. Naar een ander onderwerp een hè. Ze zegt, als u terugdenkt aan uw eerste meisje... ...de sfeer van de eerste kus... ...als u zich die herinnert... Waar zou u die zweer, en wie willen het wel geluid, Ik zeg met de peer. Ja. Ik denk, ik hou het maar bij Je peer, zeg. Wie weet waar we nog anders aan komen, hè? Het zal mij benieuwen wanneer ze doorkrijgt dat ik hier niet van gediend ben. Dat hebben, ze mij, uh, hebben ze mij ook niet gevraagd? Tuurlijk niet, TV. Ze had het nu tegen een volwassenen. Ja, mij vroeg ze het ook. Ja, zie je wel. Ik had het meteen door. Alle vriendin probeert het met iedereen aan te leggen. Ik denk, nou, jij zal je zin hebben, let op. Ze zegt, u tilt toch al zwaar aan die peren. Ik zeg, nou nee, maar ik zo zwaar nog til al twee peren. Ja, chef, maar eh, toch halen ze daar meer uit, hoor, chef, uit zo'n peer dan u denkt, hoor. Ja, ja, ja natuurlijk, ja. Laatste vraag, hè. ze zegt, stelt u zich voor dat er hier een geheel ontklede peer binnenkomt? <lacht> stelt u zich even voor dat er hier een geheel ontklede dame binnenkomt? Wat doet u? Nou ja, de impertinentie zegt, hè. wat doet u? Ik zeg, ben u daar nieuwsgierig naar? Ze zegt, beroepshalve. Ik zeg, nou, probeert u het dan maar eens uit, beroepshalve? <lacht> Ze zegt, meneer Biels, geen onzin. Ik zeg, wie begint erover? Ik zeg, laten we nou even de onzin de onzin laten, Juffrouw Gouwsheuvel. Laten we in de wagen stappen, ergens een borrel gaan drinken. We eten een hapje. <lacht> dan laten we dat verder kijken, hè? Ik denk, nou, dan zal er verbazend weinig verder gekeken worden. Dan drinken we die borrel, we eten die hap. En dan breng ik je netjes naar huis. En jij hebt je lesje gehad. Ach, uh... en wat zei je, stakken? <lacht> nou, dat viel me maar achter nog mee, zeg. Ze was wel degelijk aan het blozen, stotteren en nee, zeg hoor. Maar. Oh, het is dus een beetje blauwtje lopen. En wat? Nee man, nee, man, zeg. Die had het door. Vuur me nog mee, van dat ze het door had, dat ik haar door had. Zij had door dat ik haar door had, nietwaar? Het jonge damespelletje, verwachtingen wekken bij de middelbare heren. En als dat puntje bij het Paaltje komt, die thuisgeven, ja. Dat had ze door, hè. Ja, maar ze had er meestal gevonden. <laughs> Die kon alleen nog maar blozen en stotteren en zeggen: Sorry, ik ben vanavond bezet. Ja, door mijn. Waarom? <lacht> ik zeg door mijn. Ik ben daar namelijk heel gezellig mee uit geweest. Met Anouska. Met Anouska? Ja, zo heet ze namelijk. Nee. Ze zegt nog: Die oude ome van jou, zeg. Nee. Die oom Auge heet die, geloof ik. Die heb het moeilijk. Moeilijk? Ik ga oh. mee. Ja, dat vroeg ik ook. Ze zegt: Sommige oudere heren schijnen zich niet. In hun leeftijd te kunnen schikken. Wat een waarom, ze kunnen aangaan. Dat, dat gaat rustig uit met je jonge neefje en het moet jou testen, is het niet verschrikkelijk, hoe die mensen moeten leven, zeg. Met hun knopen en blokkendozen en zijn invlekken. Is dat je leven? Als je in alle gemoedsrust een volwassen vent moet uitnodigen, een opstelletje te schrijven, heeft u een opstel geschreven? Ja, ja, ja, zeg. Terwijl ik als kind al behoorlijk werd bij de gedachten alleen, als ik daar. Als ik daar ergens over moest gaan zitten schrijven, een dagje uit, ja. Nou, dan zat ik nog een uur op de zweet hoor. En dan had ik, wij gingen naar het bos. En toen gingen wij spelen. En toen gingen wij naar huis. Dan zei die frik, wat is dat nou toch? En dan zei hij: dat is mijn dagje uit. En waar hebt u nu over geschreven? Nou, ik, ik heb onderwerp drie gekozen, chef. Ja? Wat is voor u het grootste levensraadsel en waarom? En ik had vijf kantjes vol en ik was er nog niet uit. Nou, ik wel hoor, Paul. Toevallig heb ik namelijk hetzelfde waanzinnig onderwerp gekozen. Wat is voor u het grootste levensraadsel en waarom? Nou, ik had nog een paar woorden genoeg, hoor. Ja. Ik heb een pen gepakt en ik heb in twee tellen opgeschreven... ...het grootste levensraadsel is... ...me peer. <lacht> was getekend biels. <lacht> Ze zoeken het maar uit, hoor. Wat een peren, uh, wat een mens, uh, wat een leven. Ik heb toch geen oog van dit gedaan vanaf, ik zeg tegen Doemie, te help. Ja, vredig daarnemdrijf, doe dus ik een goedemorgen. Rinderman. Oh, dankzij. <laughs> komt even een sadistisch plezier te halen. Hoe was het, Augustus? Ja, hij komt eraan. Ja, ja, met knopen al. Dank je zeer. Ja, meneer Rinderman. De uitslappende test, ja. Oh, die hebben ze naar u toegezonden. Ach, nou ja, wat zou het. Oh, u heeft, u heeft de zaak voor u liggen. Nou, ik ben benieuwd, zeg. Le, le, le, le, Lees u eens wat voor als u schreekt, meneer de Man. Le, let op, mensen, let op, let op. Ja. Kandidaat bevindt zich in zijn ontwikkeling op een moeilijk punt. Dat, dat is voor jou, nee, Geef niks, je komt er wel. Hij heeft bepaalde jeugdervaringen nog niet voldoende verwerkt. Dat zal jij zijn, Paul. Ja. Met het malle jeugdhonk van je, ja. ja. Wat, wat zei meneer In de Man? Hij lijkt... Vooralsnog niet geschikt voor leidende functie. Voor jou, neef -e. Beter opletten. Hoe oom het doet dus. Hè? En doet er verstandig aan zijn te vroeg afgebroken vorming weer ter hand te nemen. Net wat ik zei, dus goed rapport. Daar valt me nog een end mee. Ja, gaat u door, meneer de man, Onder een masker van zelfverzekerdheid gaan veel spanningen en twijfels schuilen. Pols voor jou. Aan het masker, masker van zelfverzekerdheid. Dat irriteert mij ook wel eens. Maar jezelf, meer jezelf, jezelf zijn, jezelf. Uitstekend rapport overigens. Ja, ja, ja, dat heb ik allemaal meneer de man. Ja. Maar doet u mij genoegen. <laughs> leest u ook eens even iets voor uit mijn uh, rapport. Wilt u? andere koekmensen letten, ik hoop ik herhaal. Uh, ja, ga uw er in, meneer, wat ik wacht. Ja, ja, ja. Wat gaat u? Oh, dat was uit mijn rapport. Ja, nee. Nee, maar dat kan niet, meneer Rinderman. Dat is God zo mogelijk, meneer Rinderman. Dat moet een kwestie van wisselstand zijn van een van pier. Ik bedoel, van onwil. Ik bedoel, vanwege de groei die ik al had. Ik was vanwege de